Juri Stubenitski met het NOS Journaal. Voor de kust bij Wijk aan Zee proberen we op een vrachtschip vlot te trekken. Afgelopen nacht mislukte dat omdat de sleepkabel brak. Bij hoogwater proberen twee sleepboten het Filipijnse schip richting Open Zee te trekken. Het schip ligt sinds gisternacht vast bij Wijk aan Zee. De olieproductie van een grote Italiaanse oliemaatschappij in Libië is bijna weer op het niveau van voor de opstand. Olieproducent Eni zegt dat er inmiddels weer 260.000 vaten per dag worden gevuld. Voor de Libische opstand lag de productie op 10.000 vaten per dag meer. Tijdens de gevechten tussen de opstandelingen en de aanhangers van Gaddafi lag de uitvoer van olie bijna helemaal stil en was de productie gehalveerd. Libië beschikt over de grootste reserves olie van Afrika. Italië is de grootste exporteur van Libische olie. Het parlement van Jemen heeft ingestemd met de wet die immuniteit verleent aan president Saleh. Daardoor kan Saleh niet worden vervolgd voor zijn misdaden tijdens zijn bewind. Saleh wilde alleen aftreden op voorwaarde dat hem immuniteit verleend zou worden. Na hevige protesten tegen zijn bewind besloot Saleh in november om na 33 jaar op te stappen. Saleh heeft al zijn bevoegdheden overgedragen aan de vicepresident. In Tuitje Horen in Noord-Holland is een 43-jarige café-eigenaar doodgestoken. Hij probeerde een ruzie te beëindigen toen hij werd neergestoken. De man overleed in het ziekenhuis. De politie heeft een onbekend aantal mensen opgepakt. Frankrijk wil dat de wijnstreek Bourgogne op de werelderfgoedlijst van de UNESCO wordt gezet. Volgens de Franse regering is het gebied tussen Beaune en Dijon uniek, vanwege zijn schilderachtige wijngaarden en het bijzondere klimaat. Frankrijk heeft ook voorgesteld om een grottencomplex in de Ardèche op de lijst te zetten, waar prehistorische tekeningen van mensen uit de oertijd zijn gevonden. Het weer tussen de buien door af en toe zon, er staat een stevige westenwind en het is rond de 9 graden. De komende dagen blijft het wisselvallig. Dit was het dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan op dit moment geen files, er zijn wel aangekondigde snelheidscontroles op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch en op de A29 Bergen-op-Zoom-Rotterdam tussen Dinteloord en Barendrecht. Tot zover de verkeersdienst.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 Het zaakje klaar. om vijf uur morgen is het heen, stel al in de weer. De de ze gaan naar de staartjes. En Paad is het verkeerd. Mama zegt dat er man een oude zij ze is maar is. En dan roet zij uit, dan kinderzee de zee is ze ze hier zo fris. ze maakt de deel, bevrijd is haar vlaaier, oh come Maar plotseling roep ze gil, de zee zit in mijn ogen, gaan naar zand, Ja, dat was hem. Het begin van uh, deze oud-Zandvoort-uitzending op uh, zaterdag 21 januari. Uh, bijzonder is hij zeker, want uh, we gaan het hebben over uh, toch weer een uh, stuk geschiedenis... ...wat in uh, de achtertuin van Zandvoort heeft uh, uh, licht. En eigenlijk nog steeds licht. Dat is het circuitpark Zandvoort. Daar heeft zich natuurlijk het nodige afgespeeld. En Tante Leen ja, is heel erg leuk. En dat slaat toch ook een beetje op de gasten die wij vandaag hebben. Dat is Rob Petersen. Uh, goedemiddag. Ja, dag Jaap, goedemiddag. Ja, want uh, ik heb me laten vertellen. Jij ja, was gisteren uh, door de Amsterdamse grachten. Nou, dat sfeert hier. Dat. Ge... Roept dat wel bij mij op als je tand alleen hoort. Ja, zeker. Als, als geboren Amsterdammer doet dat me altijd wel heel goed. Mijn vader draaide altijd tand alleen, Dus uh, ja, dat hoort erbij. Maar inderdaad, gisteravond in de Amsterdamse grachten in gezelschap. Helemaal prima. Ja. Hier en daar wat eten en varen. Dat, uh, dat doet je deugd. En dat brengt je ook gelijk met de link eigenlijk met dit programma. Ja. Uh, Zandvoort en uh, ja, het circuit van Zandvoort, zoals ik het altijd dan noem. Ja. En zo, zo beleef ik dat dan. Mm -hmm. Ja, dat hoort bij elkaar. En uh, we hebben een aantal leuke issues over... Uh, Nederlandse coureurs die ooit op Zandvoort Formule 1 hebben gereden. Ja, Amsterdammers. Zijn die ook actief geweest in de Formule 1? Ja, zeker weten. We hebben een paar Amsterdammers op de lijst staan. Toch dus dat wel? Het komt helemaal goed. Oh, ja, ze ja. zitten er wel tussen. Ja, het heeft allemaal met elkaar te maken. Ja, het en het uh, mooie is dat, uh, dat on on onlosmakende verbinding tussen circuit en uh, Zandvoort. Hmm. Ja, sinds 1939 is dat zo. Nou, 1939. We hebben het al eens een keer volgens mij in een eerdere uitzending ook over gehad. Dat was een circuit. Dat was een soort uh, achtbaan hè, in uh, Zandvoort. Maar vanaf 48 ligt het er echt. Ja. Een permanent circuit in de duinen. En uh, daar hebben natuurlijk een aantal heren, ook van Nederlandse bloed of van Dietsenbloed, uh, deel uitgemaakt van dat circus. Ja, zeker weten. Er zijn veel Nederlanders altijd actief geweest, natuurlijk nationaal, maar ook internationaal. Mm -hmm. Echt enorme superprestaties Op wereldniveau zijn er niet vaak geleverd Maar heel af en toe Maar vooral de link met de Nederlandse coureurs Toch op het, het hoogste trapje van de autosport Is mooi om het daar even over te hebben En dat ja. gaan we doen zo direct ja, wel, welk, oh, We gaan dat zo direct doen we gaan, gaan we eerst nog even een stuk muziek draaien nou, we gaan gewoon door. Uh, Oké, okay, ja, kijk even de regisseur even aan. Dat, de regisseur, dat is uh, te technicus Jan Kool. <laughs> uh, laten we dan maar eens meteen beginnen bij het begin. Want ja, uh, in, ik, ik vraag me af of er al eind jaren 40, maar misschien bijna wel zeker uh, begin jaren 50 toen uh, stonden de eerste uh, echte Nederlandse Formule 1 kreurs al op. Ja, wat, wat er gebeurde in 1952 werd het officiële wereldkampioenschap Formule 1 opnieuw geïntroduceerd door de VIA, de Federatie Internationale Automobielsport. Uh -huh. En uh, ja, dat, uh, dat circus bezocht ook Zandvoort in 1952 in zijn eerste seizoen. Dus dat is een heel mooi issue voor het circuit. Er werd ook opnieuw asfalt neergelegd op het circuit. Ja. Helemaal opnieuw, die 4,2 kilometer. Alleen maar omdat die wedstrijd verreden werd. Dus dat was wel heel serieus gebeuren. En toen waren er twee Nederlanders die ...die zich melden aan de start. Jan de uh, man uit uh, Den Haag... ...die uh, een wedstrijd reed in de Maserati. En uh, Dries van der Lof, de welbekende Dries van der Lof moet ik zeggen... ...die uh, reed voor het team van HWM in 1952. En uh, beide mannen hebben eigenlijk de finish niet gehaald... ...maar wel op, met Flinterman op een aparte manier. In die tijd kon je in de reglementen nog uh, overstappen van auto. Ook nog. En dan was het niet de auto die zich kwalificeerde en reed... ...maar de coureur die zich kwalificeerde en reed. Dat was een ander stukje in het reglement... Mm -hmm. Je kon in wezen in een Grand Prix drie keer overstappen op een andere auto en toch nog finishen en dan werd je gekwalificeerd. Hmm. Dat, dat bestaat al heel lang niet meer, maar dat was toen nog wel zo. En Flinterman is overgestapt en heeft de finish gehaald in een Maserati met uh, ronde achterstand. Maar dat was, ja, het was, dat was niet zo belangrijk. Het, het feit dat hij meedeed was natuurlijk heel goed. Uh -huh. Ja, en Dries van der Lof hebben we nog heel vaak teruggezien in uh, races. Later ook in historische races. En uh, hij overleed in 1990. Hij yeah. was ook tevens een van de oprichters van de Nederlandse Autorensportvereniging. Yeah. Ja, Flinterman was een uh, ja, staaljagerpiloot uh, en uh, zeg maar ook een, een oorlogsheld tussen aanhalingstekens. En hij, hij heeft weinig meer gereest daarna, maar beide mannen hebben zich dus gemeld en daar hebben we nog uh, mooi materiaal van. Ja, uh, 52 zeg je, uh, 60 uh, jaren bestaat het dan eigenlijk, hè? want 2012, ja. het is dus eigenlijk wel een heugelijk feit dat uh, een VIA kampioenschap, VIA Formule 1, dit jaar dus haar 60ste verjaardag viert. Ja, het bestaat de hele tijd ja. en dat is een uh, mooie nog zoek. Even, Ik denk dat ja. uh, als we kijken naar Jan dat hij even wat muziek tussendoor wil gooien en dan gaan we straks verder met de andere twee uh, Nederlanders. Uh, uh, het is al, uh, al zo weer. nou dan gaan we dan eerst muziek uh, draaien. Zo, dat bij dat weer jongens, nou moet ik maken dat ik wegkom, want ik moet voor tiener binnenwezen met moudo, auto hoor, want eh, anders val ik onder het veroorzaken van burengerucht. Zeg meneer Corstein, zou jij dat apparaat even willen aanslingeren? Ja, daar gaat ie hoor. In mijn hoest bij op vier wielen en de politie op mijn hielen, rijd ik dagelijks kiele door het verkeer valt als een heer, maar meer als een wilde beer Rijd ik onvervaard, de straten op en neer En de verkeersagent, bij ons op de hoek Rijd ik elke keer de pauwe uit zijn broek Heeft hij ze af en toe zijn dan moet ik niet aan de slinger rukken. Het heeft geen doel, al maak ik me kwaad. ben als ik even met hem praat, dan gaat hij met een heldkabal. Met de gang van veertig aan de hal In mijn bij op vier wielen, en de politie op de hielen. Rij ik dagelijks, kielen, kielen door het verkeer. Niet verval als een heer, maar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 Er zit nog een auto-kenmerkje uh, erin, eigenlijk gewoon een toeter. Uh, toch nog even over de Hiram van der Lof en Flinterman. Uh, je zei net, uh, Flinterman is een oud piloot. Ik weet ook dat er een Flinterman actief is, uh, tenminste als ik hier naar Zandvoort toe rijd, een, een dealer. Dat uh, gerelateerd aan elkaar, die twee? Dat weet ik niet. Ik heb dat wel eens gedacht, maar ik weet het niet zeker. Hmm. Ik heb met Ferry Flinterman uh, in de klas gezeten, maar volgens mij was dat geen familie. Toch niet? Maar. Nee. Uh, Dries van der Lof, ja, dat, dat verhaal, dat, dat ken ik. Hij is inderdaad uh, later nog uh, actief geweest in de historische uh, raceauto's. En uh, ja, de man is inderdaad... Uh, 20 jaar geleden uh, van ons uh, heen gegaan, zeg maar. Big ja, nou, mooi. Zijn zoon hebben we nog veel contact mee. Die race toch historisch. Dus, uh, ja, en ik geloof zelfs nog een kleindochter ook nog. Ja, ja Shirley, Shirley. Die van de ook nog steeds. Ja. Die gaat in de historische Grand Prix van Zandvoort. Uh, begin september ja. dit jaar. Ja. Ook race in de Maserati. Ja. In de auto van haar opa. Dus ja. dat is wel heel mooi. Dat ja, is wel een leuk uh, speciaal, uh, ja, wat speciaal iets. Is um, ja, want uh, als we dan toch even doorgaan. Uh, met de lijst van uh, de heren die uh, meegedaan hebben. in die uh, Formule 1. ...en ook hier op het circuit van Zandvoort uh, actief waren denk ik dat we nu uh, naar een ander tijdvak gaan ja, kunnen gaan. we gaan uh, begin jaren 60, waarin we, eigenlijk eind jaren 50, begin jaren 60, waarin we Karel en de Beaufort tegenkomen. Ja. Een, uh, een prachtige Nederlandse heer van Maren en Maarsberg. Een officieel adel. Hij ja. was een prachtig mens. Een uh, racende jonkheer werd hij wel genoemd. Kareltje was bijna 2 meter lang en 118 kilo zwaar. Dat is echt een indrukwekkende postuur. Mm -hmm. Past ook bijna in geen enkele raceauto. Maar dat mocht de pret niet drukken. Hij was helemaal begaan vanaf autoreasen vanaf 1956 reed hij vooral in Porsches. Zijn postuur paste het beste in een Porsche 718. Dat was een Formule 1 auto uit 1959. Ja. Daar heeft hij mee gereden tot 1964. Met diezelfde auto. En waarom? Omdat hij daar goed in kon. ook met zijn schoenmaat 52 bij de pedalen kon. Dat was ja. best wel een uh, apart verhaal. Karel Caudet was best wel eigenlijk succesvol in de uh, Formule 1. Hij was uh, de eerste Nederlander die een wereldkampioenschap punt haalde... ...door de zesde plaats in de Grand Prix van Nederland in 1962. Ja. Dus hij was wel iemand die uh, ja, toch wel uh, succesvol was op zijn manier. 31 races gereden en uh, met beste resultaten maar liefst vierde. Uh, zesde posities en het levert iedere keer een punt op. En ja. dan wel in Frankrijk, België, Amerika en dus Nederland. Het ja. is een succesvolle man. Hij verongelukte in 1964 op de Nürburgring. En uh, daar zit een heel lang verhaal aan vast. Dat uh, kan ik een andere keer wel een keer vertellen. Maar dat is een, een ja. bijzonder triest verhaal eigenlijk. Maar ja, Karel die was alleen dat weekend en hij, zijn vaste monteur was er niet bij. Die was ziek thuis. Het was de eerste keer dat zijn vaste monteur in vijf jaar er niet bij was. En dat was gelijk helemaal fout. Ja. De auto was niet goed nagekeken in de fabriek in Stuttgart bij Porsche. En uh, ja, dus hij rijdt met een verkeerde auto. En dat is een fataal geworden. Het bleef altijd een, een mooi mens, deze. Deze oude Porsche trouwens, waar hij in verongelukt is. Uh, die staat in het Britse Donnington Collection Museum. Ja. De Porsche 718. En een tweede exemplaar, ook oranje, staat bij het Wauwman uh, Museum in Den Haag. Oh, dus het uh, uh, uh, stuk historie is in ieder geval wel bewaard uh, gebleven. Ja, dan, als je het dan over Porsche hebt, dan heb je het natuurlijk ook over Ben Uiteraard. 1962, een one-off, zoals dat dan heet, van deze Ben Eén keer uh, gereest in, uh, in een uh, modernere Porsche trouwens, 1962 dan Carlo Gaudet. Hij reed een wedstrijd, heeft twee ronden gereden en toen ging hij over de kop in het schijfvlak. Stond triomfantelijk tussen de mensen en de duinen in van ik heb het overleefd, maar heeft daarna nooit meer in een formulewagen gezeten. Omdat hij altijd een dakje boven zijn hoofd wilde hebben. Deze Ben Pon is gestopt al in 1965 met racen. Is daarna gaan schieten, kleiduiven. Heeft zelfs Olympische Spelen gedaan. echt wel succesvol. Maar waar hij het meest succesvol is geworden buiten de Pon Holdings, grote, de grote importeur van VW en Porsche in Nederland. Is hij heel erg succesvol geworden in Californië met zijn eigen wijngaard. En, uh, en zelfs in 1997 en in 2005 en 2007 de beste witte wijn van Amerika geproduceerd een Sauvignon Blanc. En dat, uh, dat is de Bernardus wijn. En zo succesvol is hij dus uiteindelijk wel geworden. Het is nog steeds historisch trouwens. Dat is wel. Ja. Hoe oud is de man? Want hij leeft nog steeds. Ben Pon is uh, ja, geboren in 1936, dus uh, reken maar uit. Hè? Dat is uh, nu 65. Ja, Dik in de 70, 76, ja. 76 uh, zou hij dan dit jaar moeten, moeten worden. Dus ja, het, uh, het zegt dan wel uh, genoeg. Ja, ben Pon was een uh, heel bijzonder figuur. Natuurlijk het, het beroemde verhaal tussen Rob Slotemaker en ja. Ben Pon. In het Racing Team Holland hebben we het al eens eerder over gehad. Het verraad van Monza, ja. waarbij beide heren tegelijk over de finish zouden komen, maar Slotemaker niet zou zijn om dan toch. Op dat moment net even dat stukje voorsprong te bakken. En de overwinning in Monza op tijd. Het was ook meteen... Furieuze Ben Pon. Ik geloof ja. dat hij tien jaar niet meer erop gesproken heeft. Ja, het was ook het laatste uh, de daad van uh, maken bij het Racing Team Holland. Ben Pon, uh, ja inderdaad... Uh, Heel kort Formule 1 gereden, maar meer in, ja. uh, in dit wedstrijden dat jij schetst. Wat ja, heel heel bij de wedstrijd heel verstandswijde wedstrijden in, in, in de, de gt klassen en dat soort ja. dingen. Het is een mooie Palmares in de autosport gehaald, alleen altijd met een dakje erboven, ja. en nooit in de Formule meer. Ik ga weer eens dus even kijken, want ja, we hebben toch weer een blokje afgesloten. Dan gaan we toch weer even een stukje muziek draaien.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 I went out inside of me and put it out those tears inside of me There is nothing left for me to say They do. Uh, muziek die je zou, uh, zou kunnen verwachten in een programma als Golden CFM bij Jo Van en Daniel Efforts op maandagavond. Ja. Uh, dit, dit zeker. Um, terug nog heel even naar Ben Pon en Karel de Godin Beaufort. Want uh, dat waren toch mannen die uh, uh, ja, van een bepaalde statuur. Zeker de uh, eerder genoemde Karel de Godin. Wat ik heb me laten vertellen. Het. Hij had een uh, kasteel in, uh, in Maren. En uh, ik geloof ook dat daar dolle feesten nog uh, waren werden gegeven. Tenminste, ja, in ieder geval de Spaan. Die, uh, die had natuurlijk ja, een prachtig kasteel. Hij was ook heren van Maren en Maarsbergen, zoals ik al zei. Het stond ja. in Maarsbergen trouwens. Ja. Kasteel met ongeveer 20 kamers. Dus wat hij deed na afloop van iedere Nederlandse Grand Prix is op maandagavond een feest organiseren voor alle. Ja, Formule 1-coureurs die wilden komen en aanhang en, en, en teammanagers. Ja, daar nou, zijn schitterende foto's van. En, uh, ja, hij was daardoor wel heel erg populair in, in, in, in de Formule 1-circus natuurlijk. Want hij ja, was toch een, een bijzonderheid. En het was een heel armabele man. Mm -hmm. Hij uh, had in 1959 wilde in Zandvoort meerijden met zijn Maserati destijds. Mm -hmm. Die ging stuk. Porsche was ook niet op tijd gereden en toen heeft hij gevraagd aan de wedstrijdleiding, mag ik meedoen met mijn Porsche Spider RSK. Dat is een sportwagen, dus daar zit je dus anders in. Ja. En uh, ja, een sportwagen hoort niet in een Formule 1 maar hij wilde zo graag meedoen. En toen heeft hij alle coureurs bereid gevonden dat hij mee mocht doen als hij maar wel aan de kant ging op het moment dat ze dat, ja, toch ja. wat sneller langskwamen. Hij finishte toen als 1e of twaalfde met uh, ongeveer een uh, kleine ja. vier à vijf ronde achterstand. Maar hij deed wel mee. En er zijn prachtige foto's van, van onze eigen Tarzanbocht waarin je een mooi veld ziet met Van uh, en Ferrari's en Maserati's. En dan die Porsche RSK helemaal achteraan. Ja. Niet helemaal achteraan, want hij haalde gelijk de twee lotussen in die toen pas experimenteel Formule 1 reden. En uh, je ziet dan ook in de volgende bocht weer dat hij netjes zo zijn arm uitstak aan de rechterkant van... ...kom maar jongens, jullie moeten meedoen. Jullie ja. zijn Formule 1-auto's. Ja. Heel mooi. Ja, oké. Okay. Uh... Ben Pon, dat is, is niet een man van stand, maar hij, heeft wel, uh, toch ook, hij komt toch ook volgens mij uit een gegooid. Ja, het is een hele rijke familie eigenlijk, die gelijk na de oorlog uh, begon met het importeren van de beroemde kevers. Mm. En daarna ook Porsches en uh, Pon worden ze een begrip geworden op dat gebied. Ja. En uh, ja, ze hebben uh, een aardig kapitaal vergaard, zeg maar, de familie. Ja, uh, ja dan komen we toch bij uh, de volgende uh, twee heren of in ieder geval twee Formule 1 uh, rijders uh, uh, van Nederland uit. En dan gaan we volgens mij richting jaren 70. Ja, gaan we richting jaren 70. Toch een klein beetje adel, Gijs van Lennep. Ja. Gijs die ja, natuurlijk bekend werd door zijn sportwagenraces en met name ook de DAF Formule 3. Ja. Een uniek Nederlands product. En in 1971 won hij de 24 uur van Le Mans met Helmoet Marco samen. Ja. Helmoet Marco die nu dus de teammanager is van Red Bull Racing. Ja. Zeer succesvol in de autosporten, daarhalve. Nou, Gijs Vlaardempte kreeg in 1971 de kans om te starten in een Surtees, in uh, de Grand Prix van Nederland. Hele natte Grand Prix, echt, uh, was, uh, zand was nat weer ja. in 1971. Daar werd hij wel achtste in zijn eerste race. Geen punten, maar wel een hele mooie prestatie. Omdat het halve veld ergens langs de baan eruit vloog en in de hekken zat. Maar Gijs keurig netjes rondjes bleef rijden. En daardoor ja. netjes als achtste binnenkwam. Later in 1973 heeft Gijs weer uh, Formule 1 op Zandvoort gereden. En dat was uh, de tragische wedstrijd waarin uh, Roger Williamson verongelukte. En van Helm die daar gewoon zijn eerste punt voor Frank Williams. Voor het Iso Marlboro-team opeiste. Door zesde ja. te worden. Ja. Hele knappe prestatie van Gijs. Dus ondanks alle problemen in die wedstrijd. Ja, overigens uh, is daar nog een documentaire over gemaakt. Over dat tragische ongeval van ja. uh, Roger Williamson in uh, het televisieprogramma Andere Tijden. Ja. Daar is Gijs van Lennep uh, toch ook heel duidelijke uitleg wat er zich min of meer heeft afgespeeld tijdens die tragische wedstrijd en hoe hij dat beleefd heeft. Ja, nou, ik, ik heb dat programma meerdere malen gezien. Ik stond zelf bovenaan bij Tunnel Oost, dus ik heb van A tot Z alles kunnen zien. Ja. En zeker omdat je nu zelf zo diep in die organisatie zit, weet je gewoon wat zich destijds heeft afgespeeld daar mm -hmm. en begrijp je ook waarom het allemaal fout ging. Het was ja. net een nieuw gerenoveerd circuit. Want in 1972 hadden we geen Grand Prix. Alles was eigenlijk gericht op de moderne veiligheidseisen. Alleen... Er was niet gedacht aan, aan het gevaar wat die auto's destijds hadden. Want juist in die jaren waren er heel veel ongelukken met brand. Omdat uh, de tanks niet veilig genoeg waren. En, en, en de eisen niet, niet, niet scherp genoeg waren. Ja. En ja, wat er op zand wordt gebeurd is een uh, combinatie van factoren. En ik kan daar uren over praten. En ik heb daar ook veel met Engelse vrienden over gesproken. En je ziet dan ook dat... ...dat niet te voorkomen was op dat moment. Nee. Is het, was het ook zo? Want Gijs van Lennep zei ook van... ...ja, dan kom je daar voorbij rijden. Eerst, eerst het rondje, dan heel veel rook, zegt hij... Tweede rondje zegt hij, nou de coureur is eronder gekropen. dat is helemaal goed afgelopen. En na afloop uh, komt hij binnen en zegt hij, ja maar volgens mij is de coureur eruit gekropen. Nee, dat was David Purley die overstak. Ja, dat was uh, maar... een grote, grote drama dat iedereen dacht dat David Purley, de man die geprobeerd heeft Roger Williams Williamson te redden uit de auto, ja. dat, dat de coureur was die in de auto zat. Ze reizen daar natuurlijk langs met 200, mm -hmm. kunnen dat niet goed zien. Ja. En ja, daarnaast had natuurlijk die wedstrijd gestopt moeten worden. Ja, dat want het was ook. een politieke beslissing. Er zaten 70.000 mensen in Zandvoors. <coughs> en de wedstrijd stopzet op zo'n moment. Wetende dat het niet goed zou zijn. Ja. Dan ga je niet meer herstarten. Nee. En dat kun je na 12 rondjes Grand Prix niet doen. Nee. Dat, is dan, ja, dat, dat was een enorm probleem geworden. Want dan waren er 70.000 mensen op pad gegaan door de duinen. Richting die plek. Ja. Dus er zaten allerlei bewegingen in waarom dat de tijd zo gegaan is. En het ja. is niet anders. het drama uh, in top. Ja, ja dat is het zeker geweest. Uh, over Gijs van Lennep nog uh, verder uh, gesproken dan nog. Hij uh, heeft uh, daarna geloof ik ook nog een paar Formule 1 wedstrijden ja. nog gereden. hij heeft een aantal keren voor Einstein gereden. heeft Rolf Hundering vervangen. Wundering die uh, ook een aantal races gereden heeft. En daar komen we straks nog eventjes op terug. Ja. En uh, ja, in 1976 won hij voor de tweede keer de 24 uur van Le Mans. Samen met Jackie X. Dat ja. nog uh, geen onbekende naam. En... Uh, ja, dat is een, uh, een, een mooie carrière in de autosport. Daarna ja. is hij eigenlijk begonnen met wat historische races en begeleiden van nieuw talent. Ja, in 75 was, uh, had ik, heb ik nog begrepen, heeft hij nog meegedaan in een Formule 1 wedstrijd op het circuitpark van Zandvoort? Ja, dat klopt, weet ja. Ik nog. Dat was uh, de wedstrijd met de Ensign. En ja. dat, uh, hij heeft dus een aantal keren kunnen rijden, maar ja, zoals zoveel Nederlanders iedere keer het probleem hadden van geen geld, was dat ook voor Gijs op een gegeven moment de portemonnee leeg. Ja, kort, uh, je, je noemde hem al, de Rule of Vundering, dat is ook wel een uh, verhaal aan vast. Nou, Vundering uh... krijgen we eigenlijk straks nog, want uh, chronologisch ja. zijn we bezig. en Dan moeten we eigenlijk eerst even naar Boy Haaien. maar dat doen we dan uh, na nou, een stukje dan, muziek van dan, Jan natuurlijk. Dat hoort ja. daar ook bij. Ja. Good morning. Stars. Good morning. Oh. No. Zo, nou ja, het is alweer halverwege van dit programma op zondag... Nee, zaterdagmiddag. We zeggen helemaal niks. Zaterdagmiddag, uh, Zandvoort, uh, uh, oud-Zandvoort dus. We hebben het over alles wat er met de geschiedenis van de autosport, de Formule 1 races die op het circuitpark Zandvoort zijn geweest. En dat doen we met Rob Pedersen, degene die ook de speakerfunctie heeft op dit moment op het circuitpark Zandvoort. Dat doe je ook nu al een lange tijd, hè? Ja, uiteindelijk ben ik aan mijn 28e seizoen begonnen dit jaar. Dus ja. het is best wel een tijdje, maar nog steeds leuk. Ja? Ik heb altijd zoiets van... Uh... Dan kijk ik Erik Wijers wel eens aan. Dan zei nou goed, geen bericht goed. Ga maar gewoon door tot je zegt dat ik weg moet. Maar dat is nog steeds niet het geval. Heb jij ook een Formule 1-wedstrijd gedaan? Ja, ik heb ook een Formule 1 wedstrijden gedaan. Dat heb je gedaan? Niet één, maar één op Zandvoort. En een aantal voor Eurosport dan. Ja, oké, maar gewoon voor Zandvoort. Dat was 1985. Dat was de laatste. Daar had ik een bescheiden rol in. goed, je hebt hem wel gedaan. Daar kwamen we langzaam naartoe. Bij die laatste Formule 1-wedstrijd van 1985. Maar uh, we gaan eerst eventjes nog uh, het lijstje verder afwerken. Ja. Uh, Want uh, we waren uh, gebleven bij uh, Gijs van Lennep. Absolutely. 75 uh, gestopt. Uh, 76, wat je zegt, is hij uh, later nog uh, uh, 24 uur. En dat weet ik nog dat hij samen met Jackie X in die Porsche uh, de tweede keer uh, Le Mans wist uh, te winnen. Uh, maar midden jaren 70, uh, de tweede helft van de jaren 70, stonden er ook nog ineens andere Formule 1 coureurs op. O ja. Onder andere Roelof Vunderink. Ja, Roelof en... Vunderink, uh, Michel Blekemolen uh. en Boy Haai. Ja, dat ja. zijn de drie namen die in die tijd, in halverwege de jaren 70, naar voren komen. Ja. Mooi haaien Amsterdammer van geboorte. Die kwam ineens in de autosport eigenlijk uit het niets. Ja. Heeft Formule 1 een paar keer gereden. Heeft een uh, aantal formulewagens gereden. Heeft ook uh, gereden in de Renault 5 Turbo Klasse nog. Was eigenlijk een hele goede coureur. Maar ja, had geen geld. Uh, de man had alleen wat business, zeg maar. En hij was een van die drie mannen die toch uh, gesponsord werden door echte Nederlandse bedrijven. Ja. Die zorgden dat Nederlandse coureurs in de Formule 1 kwamen. En een van dat bedrijven was natuurlijk Vagelen van der Sluis, de Sluis. Ja. De firma Listenbedrog, zoals dat altijd zo mooi noemde. Ja. Dat was uh, een onrondend goed club met Bob van der Sluis en uh, Tom Vagel, die uh, heel veel onrondgoed in Amsterdam hadden en daardoor ook exposure wilden hebben. Ja. En die hebben onder andere gezorgd dat uh, Michel Blekenmolen kon rijden in de autosport. Een boy Haai hebben ze gesponsord. En uh, ja, je had dan ook Rolof Wunderink, de, de derde man die een aantal races mm. gereden heeft, de man uit Eindhoven. En die werd dan gesponsord door. Uh, uh, de Hogeboombewaking, HB-bewaking. Ja. En dat was uh, ja, een, een club die, uh, van Rob en Rody Hogeboom. Het waren Amsterdammers. Ze hadden een beveiligingsbedrijf. Ja. Hun vader was visseur van politie. Een oude collega van mijn vader ja. in de Wormenstraat. Dat weet ik. Ja. Vandaar dat ik die geschiedenis goed ken. Ja. Die mannen hebben ook echt heel bewust gesponsord in Nederland. Onder andere om wondering tussen uh, zover te krijgen. Ze zijn zelf zover gegaan dat ze een eigen Formule 1 auto hebben gebouwd. De Boro. Ja. Een echte Formule 1 auto in 1976. En dat was een goede Formule 1 auto. Ja. Dat, dat, dat was best wel heel apart. En zelfs Larry Perkins, Australië. Die een tijdje voor hun gereden heeft. Lag op een gegeven moment op een vierde positie in Monza. Met die Boro, Nederlands product. Ja. Wat is best wel heel mooi. Het is uiteindelijk niet echt verder van de grond gekomen. Wegens gebrek aan geld. Want je kan je voorstellen dat een uh, beveiligingsbedrijf uit Nederland. Niet die enorme kapitalen kan blijven neerleggen. Maar... Ja. Dus ja, boy haaien. Uh, een paar races uh, in de Formule 1. En geen punten gescoord. Niet, op, niet in Nederland gereden trouwens uiteindelijk. En ja, Michel Blekemolen met zijn beroemde eenmalige optreden voor ATS in, in Amerika. Ja, daar, daar heeft hij nog steeds hele zoete herinneringen aan natuurlijk. Hij ja. heeft zich een aantal malen geprobeerd te kwalificeren. Onder andere op Zandvoort in 1978. Maar uh, is het niet gelukt. Maar nee. Dat is niet anders. Uh, Michel is wel heel succesvol geweest in uh, alle andere takken van autosport. Ja. Het uh, verhaal van Michel Blekenmolen blijft een heel apart verhaal ook. Ja. Want uh, het moment, dat weet ik dan weer wel. Uh, hij, is, uh, hij reed in 1977 hij Formule Fort 2000. En ineens stond er een, uh, een artikel in de krant. En nou, dan was ik een jaar of 10, 11. En ik las dat en ik denk, hè, een, een gast die eerst Formule Fort rijdt en dan in één keer... ...naar de Formule 1 is gestapt. Ja, die, er, zat een, er zat in één keer een verschil tussen van een, nou, een pakweg van de drie overgeslagen en noem maar op. En Michel ja, kwam maar dat, dat, dat kon in die tijd. Ja. Dat kon wel als je echt een goed talent had. En Michel Blekemolen had een beetje een, een, een kartachtige manier van sturen. Een mm -hmm. hakkerige manier. Hij reed niet echt vloeiende lijnen, maar was wel heel snel. Ja. Hij kon heel snel uh, schakelen, remmen, koppelen Hij was daar, was daar wel heel goed in. Mm -hmm. Dus uh, ja, hij had dan toch inferieur materiaal, want daar kom je iedere keer op terug. Dat ja. zie je iedere keer weer. En, uh, ja, Michel heeft dat dus uiteindelijk niet uh, gered in de Formule 1. Hij heeft daar wel heel veel van geleerd en is uiteindelijk ontzettend succesvol geweest omdat hij in 1993 begon is met uh, de indoor kartbaan in Nederland. Hij ja. was voor Nederland echt de eerste die dat deed. Die baan over in Meidrecht is onlangs verkocht door hem. Ja. Hij heeft daarna het bedrijf RacePlanet opgebouwd en dat weet iedereen wel in Zandvoort wat RacePlanet is, want inmiddels is dat een uh, enorm grote organisatie met uh, dikke 100 mensen die in dienst ja. die dus al die autosport incentives op Zandvoort op het circuit doen Vraaie auto's. Hij uh, ja. Ja, is best wel een heel succesvol zakenman geworden eigenlijk. Michel. veel geleerd in de Formule 1. Ook, nee. hoe, ook hoe het niet moet. Nee, nee. en het bijzonder is dat uh, hij met dat, uh, dat hij nog steeds actief is. Want ik geloof nog niet eens zo lang geleden nog in de nieuwjaarsrace ja, actief is. Hij doet is nog, nog steeds mee. Hij rijdt ja. lange afstandreisers dus ook in Duitsland. Ja. Daar heeft hij zijn Masters onder andere. Dus die hem dit jaar ook weer op het circuit in Zandvoort. En uh, hij is nog steeds een hele goede coureur. Ja. En een hele slimme goede. Zijn dat uh, mensen die het niet kunnen laten? Nee, die kunnen niet laten. Maar zolang, als je zo kunt presteren, dan is het helemaal goed. In naar uh, muziek. Life. Like a symphony played by the passing parade. It's the music of life. It's a beautiful noise. And it's a sound that I love. And it makes me feel good. het is het jaartal volgens mij 1977 eh, toen dit nummer uit werd gebracht van Neil Diamond met de Beautiful Noise. Uh, uh, we zitten ook een beetje ook in het tijdvak nog. Want ja, uh, Michel Blekemolen was uh, actief in uh, de jaren 70, eind jaren 70, 77, 78. Maar we hebben Rolof Winderink uh, nog niet helemaal uh, uitgelicht. Uh, want uh, ik weet in ieder geval wel dat hij met de Formule 5000 ongelooflijk onderuit is gegaan. En dat dat ook nog gevolgen had voor zijn Formule 1 carrière, dacht ik. Ja, inderdaad. Uh, onze Rolof die een hele zware crash had met de Formule 5000 vlak na Tunnel Oost, uh -huh. waarbij uh, hij ook beschadigingen heeft opgelopen aan zijn kind en aan zijn uh, gebit. Zeg maar. Dat was een heel nare crash. Uh -huh. Ik nog goed dat een van de jongens van Van der Nul of die dag uh, foto's heeft gemaakt van die crash. Die heb ik ook gekregen van ze. Uh -huh. En dat is een, uh, een nare ongeluk van hem, wat toch wel heel erg veel gevolgen heeft gehad. Hij begon zijn carrière in Spanje, in, uh, een mooie wedstrijd, op ah. een circuit op Montjeu Park, ja. want halverwege de wedstrijd werd die race afgebroken vanwege het vliegen van de Lotussen door de stabilisators die veld hoog en te groot waren. Rolf Stomme. Maar uh, ja, dat uh, was een zware crash en uh, onze vriend Wunderink, uh, dat was zijn debuut. Dus, ja. Ja. Daarna heeft hij een aantal wedstrijden kunnen rijden, en met name ook Formule duizend wedstrijden, waar hij, waar hij heel erg uh, goed kon rijden en zijn laatste race was uh, in uh, Amerika. ...af starten startte... ...daarna heeft hij zich eigenlijk vrijwel teruggetrokken... ...uit de autosport, ja. nooit meer gezien... Ook, ...ook met name door die... ...ja, die zware kras hier op Zandvoort... Ja. Ja, dat is, uh, het, het, heeft, uh, het heeft bij hem zijn sporen erachter gelaten. Ik heb er ja. ooit nog ergens een interview van hem gelezen, waarin hij dat ook verteld heeft. Dat dat ook uh, een, uh, ja, meer of meer een uh, soort, ja, trauma wil ik niet zeggen. Maar in ieder geval... Ja, ik het... kan me er eens mee voorstellen. Ja. Als ik die foto's zo zie, dan uh, ja, is dat wel, uh, wel duidelijk. Hij heeft het wel overleefd, maar goed. Dat het, uh... Ja, uh, dan maar dan we komen we het, uh, bij, uh, bij onze plaatsgenoot uit. Ja. Tenminste, in ieder geval, hij woont niet meer in Zandvoort, maar hij schijnt tegenwoordig te resideren in Kattenburg. Dat, wel, nou. maar dat ja. Komt. Maar voetballen, ja, hoe kun je dat dan te doen? Dus als de familie Lammers zit te luisteren, dan heb ik echt zoiets van... Ja, het is wel wat heiligschennis lijkt het wel. Ja. Laat Jan het maar niet horen. Maar uh, dat is uh, eigenlijk een beetje het begin van... Dat er wat uh, ook weer een beetje... Ja, Gijs van N was toch een beetje een voorloper. En Karel de Godembo voor ook wel. Maar Jan Lammers was ook wel iemand die ook... De ...stappen zitten om bij die top proberen te komen ook. Ja, een prachtig uh, leeftijdsgenoot van mij. Hij is net zo oud als ik. En Jan, die, uh, ja, wiens bijnaam nog steeds Jantje is. Ja, dat, uh, dat ja, blijft Jan uh, die uh, ja, een hele mooie carrière in de autosport heeft gehad. Ja. En eigenlijk nog wel een beetje heeft. Uh -huh. Natuurlijk helemaal support door op sloten te maken. Twee zandvoorters die uh, ja, elkaar tot hoogte hebben gebracht. En uh, Jan die op 16-jarige leeftijd al uh, gelijk zijn eerste race wist te winnen... ...in de Simca Rally. Ja. En uh, nou waren al die Simca Rally's destijds vreselijk illegaal, maar dat maakt niet uit. Maar Jan moest het wel doen. Ja. En hij kon het ook. En ja. dat was uh, ja, prachtig om te zien dat uh, Jan uiteindelijk doorgroeide naar de Formule 1. En natuurlijk met de, de beroemde Shadow met de Samsung check reclame erop ja. kunnen we nu al de zeggen. brullende leeuw. En uh, met de mooie leeuw erop was dat een, een heel uniek item in de, in de Autosport. En, uh, ja, ik stond ernaast toen Jan voor zijn eerste rondjes op Zandvoort reed tijdens de perspresentatie. Prachtig om te zien dat je dan een plaatsgenoot generaal vanuit Zandvoort die gepoest wordt door de Zandvoortse mentor. Ja. Ja, dat het er zo goed ging. Jan had uh, in het begin van zijn carrière in de Formule 1 heel veel pech omdat Gerard Versteeg verongelukte. Ja. Een heleboel mensen die, die weten dat misschien niet, maar Gerard Versteeg was de grote financiële brein achter Jan Lammers. Die verongelukte met zijn auto ergens uh, bij de bosbaan in Amsterdam. Ja. Maar dat, daarmee was hij wel zijn, zijn mecenas kwijt zeg maar, op dat moment. En dat was wel heel jammer. Ja. Had de, had de man misschien nog meer eh, invloed ja, kunnen Ja, die had veel meer invloed kunnen uitoefenen, met name geld. Het ging natuurlijk allemaal om geld. En ja. Shadow was een leuk Formule 1-team. Ja. Waarbij Jan eigenlijk min of meer een beetje de pech had dat hij naast Elio De Angelis in het team kwam. Een hele snelle Italiaan, wereldkampioen Karting. Ja. Dus dat was een hele felle strijd, zeker in het begin. En ja, Don Nichols, de, de eigenaar van Shadow, was een oude CIA-directeur. Die, uh, nou ja, die, die man geef je nog niet eens een stuiver mee. Die krijg je toch niet terug. Nee. Dus dat was, dat was een, een ongelukkige start voor Jan in de 1. Ja. Um, hij heeft het uh, ook lang volgehouden. In uh, 1979 ja. is hij begonnen. En ik geloof dat dat ergens 283. Uh, ja, hij zei het aan met uh, hier en daar uh, een paar races. En soms ook een heel race seizoen. Maar ik geloof zelfs in 1983 heeft hij nog via de achterdeur nog uh, mee kunnen doen aan uh, de Grand Prix. Toen hier in Ja, antwoord. het uh, heeft een aantal Met keren dat we meedoen. Het leuke is van Jan Lammers dat hij op een gegeven moment ook een, de team, een, een teamgenoot had die heel bijzonder was. Dat was uh, Slim Borgut, een Zweed. Ja. Slim Borgut was de drummer van ABBA, die dus ook familie reed. En mm -hmm. dat, uh, dat was een tijdje zijn teamgenoot dat, dat molligt zich allemaal zo door tot 1982-83. Hij heeft toen met een Theodore gereden. Een Theodore was op Formule 1-auto gebouwd onder uh, ja, financier, financiering van Teddy Yip, een hele rijke man uit Hongkong. Ja. Uh, ja, die, die zag wel wat in Jan. En Jan was natuurlijk een heel amabel mens, nog steeds. Ja. Iemand die een verhaal kon vertellen, die sponsors kon overtuigen. En ja, dan, dan zie je hoe mooi hij dat gedaan heeft in al die jaren, om zich toch iedere keer weer neer te zetten in die Formule 1. Maar Eind uh, 82. Uh, na die, dat Theodore avontuur. Dan stopt hij in de Formule 1. Ja. Dan gaat hij internationaal allerlei wedstrijden rijden. En dan het uh, unieke in Jan. Want dat is nog steeds een, een wereldrecord. Dat, dat is nooit meer geweest. Maar Jan heeft uiteindelijk in 1992. Weer zijn comeback gemaakt in de Formule 1. Dus ruim 10 jaar later. Ja. Dat heeft nog nooit iemand gedaan. Was een, uh, een hele goede actie van hem. Wat wel helaas heel veel geld heeft gekost. Want uh, hij stapte in bij het noodlijdende team van March. ...geleid door Heni Vollenberg toen. Onder andere door Hennie ja. Vollenberg. Maar ook een intellectueel roepen, maar en, uh, Ja, Uiteindelijk leidde dat natuurlijk wel... ...tot, tot uh, heel veel financiële schade. Ja. Maar Jan die, die heeft het wel gedaan. En Ik kan ja. me nog herinneren... ...een interview met hem op de, op de televisie... ...waarbij hij echt in tranen uitbarstte op een gegeven moment. Omdat dat hij wist wat voor consequenties... ...die teruggang in de, de terugkomst in de Formule 1... Heeft, ...wat dat voor hem betekende heeft. En, uh, maar het, wel ontzettend dapper. En je moet het maar doen. Ja. Hij heeft het uiteindelijk ja, en dat heeft gedaan. Dat heeft hij dus gedaan. Ja, uh, dat in contrast met uh, nog iemand die daar nog achter zit. Dat is Hubert Odengatter. Ja, dat is een heel ander verhaal. Maar ja. zo even terugkijken naar Jan trouwens, zijn carrière. 1988, 24 uur van allemaal, Net als hij van Lennep gewonnen voor het uh, team van Jaguar. Ja. Unieke situatie. Versnellingsbak. Waar ze in zo ontzettend blij mee waren. Versnellingsbak, helemaal in de puinpoeders. Ja, het dus maakt niet uit. Gewoon doorrijden. Ja. Uh, Andy Wallace en Johnny Dumfries waren zijn teamgenoten toen. Ja. En uiteindelijk leidde dat. Uh, tot het, uh, de titel van Honorary Member van de BRDC, met andere woorden de Engelse Autosportclub, die Jan dus in dat jaar kreeg in Engeland, omdat Jaguar weer naar de top was gebracht en daar was hij bij. Ja. Dus dat is een heel mooi Diezelfde Jaguar trouwens, ja. komt terug begin september hier op Zandvoort, tijdens de historische Sportcar Race, bij de historische Grand Prix. Door Lammers? Een veld, veld van 25 auto's. We zijn ermee bezig om Jan in die auto te krijgen. Zodat hij die wedstrijd gaat rijden. En ja, dat is natuurlijk voor Zandvoort wel een hele mooie issue. Ja. Ja. Heel even kort, Huub Rottengatter. Ja, ja heel kort. Heel kort. Ja. Huub, uh, de, de marketingman bij Uitstek. Een ja. man die het presteerde na een redelijk succesvolle formulecarrière. Zeker met een overwinning in de formule 2 op België. Echt een mooie prestatie. De enige Nederlander die dat ooit gedaan heeft. Die op een gegeven moment geld wilde hebben. En zo'n unieke issue bedacht. Die dacht, ik heb 25.000 gulden. Wat ga ik daarmee doen? Ik koop de achterkant van de Telegraaf. Zet daar een pagina grote advertentie neer. Ik zet resoto erin. Met uw Gatter En zegt ze, zet daarbij en daaronder. Is dit iets voor u meneer Philips? Ja. Nou, meneer Philips vond dat zo'n prachtige issue. Dat uh, ze de advertentie betaald hebben achteraf. En hem toch een aantal jaren zijn blijven sponsoren. Zelfs tot in de periode van Jos Verstappen heeft Philips... Steun gegeven vanwege de, ja, de marketingkwaliteiten van nu Broderkatten. Broderkatten was geen makkelijke vent, maar dat heeft hij heel goed gedaan. Volgende advertentie, want hij kreeg dat geld terug ja. van Philips. Volgende advertentie was dat die auto natuurlijk Marlboro-kleuren had. Ja, en en Shell, weer zo'n advertentie in de kant om maar iemand te vinden die hem wilde sponsoren. Nou, uiteindelijk is dat in zijn racecarrière best wel goed gegaan. Ja, ook nog Shell heeft hij ook nog gedaan. Ja, Shell heeft hij ook nog gedaan. Ja, hij heeft we... een aantal keren gedaan. We gaan we weer even een stuk muziek draaien? Ik het idee dat ik hier uh, bij uh, Golden CFM zit. Maar dit heeft uh, toch ook wel uh, degelijk een uh, hoog oud- uh, en geschiedenisgehalte... Uh, Oud-Zandvoort. Nog steeds uh, hier uh, bij ZFM op uh, de radio. Straks een uur met Mario Zandvoort. En daarna de beide heren die nu nog op de wissel uh, of op het reservebankje zitten. De heren Vos en Harms met een uh, nieuwe aflevering van Zandvoort op zaterdag tussen 2 en 5. Uh, laatste drie Formule 1 heren uh, die wij nog hebben. En dan komen we echt uh, bijna in het nu uit. Want uh, ja, uh, het begint uh, in 1994 uh, met uh, Jos Verstappen. Ja, dat, die is de laatste ...dat hij niet zo erg uh, braaf uh, geweest... ...en in, in het nieuws uh, gekomen. Ja Jos, die, uh, ja, Jos is altijd Jos gebleven. Ja. <laughs> Ik denk als je heel eerlijk bent... ...en objectief ja. kijkt... ...dat Jos de allersnelste... ...en allerbeste Formule 1 coureur uit Nederland ooit geweest is. Dat hij heeft spannend. enorm talenten. Ik heb dingen meegemaakt met hem. Met name in de als die allereerste test... ...in de Formule 1 in Portugal. Waarbij hij twintig ronden de tijd kreeg... ...om eens een keer te proeven aan de Formule 1. En uiteindelijk, dat was op een maandag... ...na de Grand Prix van Portugal... Hij reed toen in een footwork. En hij ging zitten. En na twintig rondjes zette hij een tijd neer. Die sneller was dan de allersnelste tijd van Martin Brundle tijdens de kwalificatie in dezelfde auto op de zaterdag daarvoor. Mm. Dat, dat ja, besloot Footwork om gelijk een contract voor zijn neus te houden. Dat hebben ze toen niet gedaan. Mm. Hadden ze dat maar wel gedaan. Want hij heeft toen later getekend voor Benetton, een topteam. Hij kwam naast uh, onze grote Schumacher te staan en daardoor volledig in de schaduw. Ja. Dat is heel jammer, maar uh, Jos Verstappen is echt een van de allerbeste en allersnelste coureurs die we ooit gehad hebben in Nederland. Ja. Hij heeft de gave om een auto naar zijn hand te zetten en daar continu op het maximum mee te rijden. En dat is iets wat... Uh, ja, wat eigenlijk alleen Schumacher ook kan. Ja. Nee, het is niet zo goed met Jos gegaan. Jos is een, uh, een moeilijke vent. Ja. Laat we me maar eerlijk zeggen. Hij is een heel, heel groot talent, maar is een moeilijke baas. En uh, nou, dat heeft hem vaak tegengewerkt. Uh, de moeilijkheid zat hem ook nog in een ANGP die toen hier in ja. de Zandvoort werd ja, gegeven. Ja, dat hebben we hier in Zandvoort meegemaakt. Het ja. drama dat hij uiteindelijk zijn contract voor het hele jaar getekend wilde hebben en betaald. Dat was ruim 1 miljoen... Uh, 1 miljoen was dat ruim... Uh -huh. En ja, dat kon niemand opbrengen op dat moment. En toen startte die niet. Terwijl er ruim 70.000 mensen zouden komen dat weekend. Ja. Ja, iedereen weet hoe dat afgelopen is. Dat heeft een enorm slechte PR bezorgd. Jeroen Blekemol is in de auto gestapt. Had eigenlijk kunnen winnen. Maar door een klein foutje van die andere zand voor de Jan Lander ging dat niet door. Ja, nee. Bij de pitstop ging het helemaal mis. Ja. Ja. Maar eh, Jeroen Bleekemolen heeft wel gezorgd voor een enorme oranje feest, feest op Zandvoort, ja. wat we eigenlijk nog nooit gehad hebben. Nee. Bovenuit van een commentaarpositie kon ik zien aan de duinen, ja. oranje duinen in Zandvoort, ja. waar Jeroen Blekenmolen reed. Ja. Nou, dat hebben we nooit meer meegemaakt daarna. Maar, dus dat, dat is ook een Zandvoortse stukje geschiedenis, wat, uh, ja, wat wel heel erg goed is geweest. Ja, uh, mede uh, ingegeven door Josse Stappen. Maar goed, ja. uh, toen kregen we een uh, Rotterdamse uh, bluffard, eigenlijk. Ja, jou... Christian uh, Albers, goede coureur. Ja, Zonder Robert Doornbos ook nog, hè? Ja, we hebben Christian Albers eerst maar in, ja. en Robert Doornbos. Ja. De laatste twee mannen die ook voor mijn ene hebben gereden, hebben met uh, behoorlijk wat sponsoring toch aardige dingen kunnen laten zien. Hm. Doornbos is een beetje uitgeraced nu. Ja. Christian Albers eigenlijk ook. En uh, ja, dat heeft ook te maken met geld en de mogelijkheden die er zijn. En ja, Jos die uh, moet eerst al zijn privéproblemen maar eens oplossen, denk ik. Ja, uh, voordat hij nog uh, überhaupt een stuur in uh, ja, zijn handen ja. krijgt. Ik heb nog één afsluitende vraag. En dan gaan we ermee stoppen wat betreft dit uh, programma. Uh, zie jij nog mogelijkheden dat er nog een een Nederlandse een Formule 1 coureur nog. Eerdaags ik, ik denk als je dat... reëld bent... niet. Uh, Giro van der Garde... maakt wel de meeste kans. Mm -hmm. uh, omdat hij een hele rijke schoonvader heeft. Laten we het maar ronduit zo zeggen. Yeah. Uh, is ook wel een goede coureur, maar is naar mijn idee... nog steeds veel te wisselvallig. Maar ja, waar zou hij moeten rijden dit jaar in 2012? Dan zou hij bij HRT moeten gaan rijden. Nou, mijn idee is dat je dan beter... je geld lekker op de bank kunt laten staan. En uh, leuke vakantie kunt gaan houden. Want uh, dat heeft dat, totaal geen zin. Ja. Uh. Nou... Rob, ik dank je hartelijk voor de komst. Ja, graag gedaan. Uh, het is altijd mooi om over iets te praten wat, ik, uh, wat je leuk vindt natuurlijk. Ja, uiteraard. Uh, dit ging dus over de autosport en de Formule 1 uh, geschiedenis die we onder andere hier ook op Zandvoort hebben gehad. Uh, de techniek uh, vandaag ook weer in handen van John Kool. En volgende week zitten we als het goed is hier weer. En wat het dan gaat worden, dat moeten we nog eventjes verder uh, bepraten. Maar goed, uh, volgende week sowieso weer een nieuwe aflevering van Uit Dag! Ja goed, ik, ik heb begrepen dat het gaat over Zandvoorts bijnaam. Ja. Dat, uh, dat is wel de bedoeling. Dat is wel de bedoeling. Ja. Is een ja. mooi, uh, mooi stukje Zandvoort. Ik weet nog goed dat vroeger als klein kind, als je op school uh, tussen de middag ergens meeging met andere Zandvoortse kinderen, want dat ja. zat op de school. dan kwam je binnen bij die mensen de eerste keer en uh, was het zo van, wie ben jij er eentje? En ja, dat kon jij nooit zeggen en, natuurlijk. En hè? dan was ik altijd, ja mijn vader zit bij de politie. En, uh, ja, ja en, uh, Maar dan was ik wel een vreemde op dat <laughs> moment. Maar dat, dat hoorde er helemaal bij. Dat is ja. Uh, ja. prima. Ook een stukje Zandvoort euh, zoals het echt was. Ja, veel plezier straks met de andere programma's bij ZFM Zandvoort. Dag.